Het is twee uur, Helene Ecker met het NOS Journaal. Bij een groot busongeluk in Moskou zijn zeker veertien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een voorstad van Moskou. Een vrachtwagen die beladen was met gind draaide de weg op en botste toen vol op de zijkant van de bus. Op foto's is te zien dat de zijkant van de bus bijna helemaal weg is. De vrachtwagen ligt op zijn kant ernaast. Een aantal van de gewonden is in kritieke toestand, schrijven Russische media. Op het Zandpad in Utrecht is de Margeussee bezig met een actie tegen mensenhandel. Alle prostitutieboten worden doorzocht en de aanwezige prostituees ondervraagd. Er zijn twee Bulgaren aangehouden op verdenking van mensenhandel. Zij zouden vier vrouwen hebben gedwongen tot prostitutie. Over anderhalve week moeten de boten dicht. De gemeente nam die beslissing omdat er aanwijzingen zijn voor mensenhandel. Het toezicht bij de boten door de exploitant is onvoldoende... en daarom trekt de gemeente de vergunning in. Het treinongeluk in een voorstad van Parijs is veroorzaakt door een kapotte wissel. Dat heeft de president van de spoorwegmaatschappij gezegd op een persconferentie. Ook zei hij dat 5.000 wissels van hetzelfde type zo snel mogelijk worden onderzocht. Eerder zei de Franse minister van Transport al dat de ontsporing niet is veroorzaakt door een menselijke fout. Bij het ongeluk gisteren kwamen zeker zes mensen om het leven. Om twaalf uur werd op alle Franse treinstations en in de treinen een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van het ongeluk. En op de snelwegen in Frankrijk staan vakantiegangers vandaag massaal in de file. Ook in Duitsland, Zwitserland en Italië is het druk op de weg. In het zuiden van Frankrijk zijn de problemen het grootst. De A9 naar Spanje werd vanochtend afgesloten vanwege een ongeluk. Bij Bichet staat een geschaarde vrachtwagen. De weg was uren dicht. Ook ten zuiden van Lyon is het erg druk. De ANWB denkt dat de drukte na vier uur afneemt. Dan nog het weer. Vanmiddag veel zon. Het is 18 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking en later op de dag meer zon. Dit was het NOS-journaal. een verkeersinformatie met één file. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos, drie kilometer. Daar staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Wat is de lievelingsgroente van de paus? Hoe ziet een ei van een pauselijke kipper eigenlijk uit? En wie onderhoudt de beroemde Vaticaanse tuinen? In Kijk het Vaticaan geef ik antwoord op deze vragen en nog veel meer. Vanavond in Kijk het Vaticaan, de tuinmannen van de paus. Om 5 of 6 bij RKK op Nederland 2.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 Dus we wisten natuurlijk van tevoren al dat er wind stond. Ja, we hadden vier punten afgesproken, zeg maar, vier meeting points vandaag. eindelijk wordt een saaie vlakke etappe interessant, omdat we waaiervorming krijgen. Groen lijkt natuurlijk redelijk onkwetsbaar. ja, yeah, we've got our two men in front. Fuck me! om het eerlijk te zeggen, je hebt je banden weer afgedraaid vandaag. ja, dat is leuk hè, dat je mensen zo kan vermaken. dat is het Kevin is als een duveltje uit een doosje. soms zitten het op soms is het tegen. Hè? en uh, het loopt nu hartstikke mooi en we hopen dat het zo blijft lopen. Hè? Met Geo GeoLegends, Sebastiaan Timmerman, Jeroen Wielaert... Steven Dadeboudt, Jurgen van den Berg en Dionne de Graaf. Goedemiddag allemaal. De stofwolken zijn opgetrokken. De blik op het algemeen klassement leert ons dat Nederland 2 en 5 staat. De renners rijden richting de Alpen. Het vlakke is echt verdwenen. Zeven kolletjes vandaag van de vierde en de derde categorie. Etappe nummer 14 naar Lyon is anderhalf uur oud. En Gio Libbens, ja, ik durf het bijna niet meer te zeggen... want gisteren klopte er ook werkelijk helemaal niets van. Maar het lijkt mij vandaag een rit voor ontsnappingen. Het lijkt mij ook en we hebben een ontsnapping. En Johnny Hogeland in zijn rood-wit-blauwe trui... was de allereerste die wegsprong nadat de koers werd vrijgegeven. Maar hij zit niet in de kopgroep. Sterker nog, niet één Nederlander in een kopgroep van 18 man. Ze rijden wat ze rijden kunnen, maar ze hebben nog maar een minuutje voorsprong. Op weg met Radio Tour de France. Samedi 13 juillet 14e étape 5% sur Fioul, Lyon. Le tour a man walks down the street, he says, Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle now? Rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't wanna end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my way.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 Can Call Me L van Paul Simon. Gisteren was natuurlijk de dag van Belkin. We zijn de Raboploeg even vergeten. Nico Verhoeven niet. Hij is onder beide eh, sponsoren ploegleider geweest. Maar het lijkt nu onder Belkin net even iets soepeler te gaan... dan toen bij Rabobank. Jeroen Wielaert zocht hem op bij de start vandaag. Nog even over gisteren, Nico Verhoeven. Want in Le las ik over de grote slag van de Lage Landen... Dat het lekker afgesproken was. Jullie zaten samen in een hotel, waren in de buurt. En toen was er ook nog sprake van een geheime code die jullie hadden afgesproken. Omdat de ploegleiders ook nog wel eens met scanners Andermans communicatie afluisteren. Nou ja, van de code weet ik niks van. Hè. Wij hadden geen code afgesproken. Wij hadden gewoon met de renners, hadden we, met onze renners dan, de Belkien renners, hadden we vooraf vier punten bepaald. In samenspraak met de Belgen? Nee, nee, nee. nee, nee. Dat was gewoon wat wij zelf hadden. En die, die punten die wisten we eigenlijk al vanaf de verkenning in, uh, in mei. Als de wind zo zou staan, zoals die nu stond. Waren dat de punten waar het gewoon helemaal open was. En waar je de wind op de kant had. En uh, met, met Quickstep uh, hebben we zocht dus gesproken. En eigenlijk met de vraag wat hun doel was. En of zij er een heel harde dag van wilden maken. En, uh, Daarin kwamen we al heel snel dat wij hetzelfde doel hadden en hetzelfde belang hadden. En dat we ook op dezelfde punten zeg maar, de, wisten waar we moesten koersen. En dan ook al zou je het niet afgesproken hebben, dan kom je toch op die punten bij elkaar uit. En dan weet je dat je met twee ploegen meer kansverslagen hebt dan alleen. Hun code blijft nog steeds geheim. De enige code wat ik dan lees, dat is dat uh, uh, Wijnands gezegd zou hebben. Van zorg dat jullie genoeg eten mee hebben. Ja, en als, als dat gezegd wordt, dan weet je dat ze in de bevoorrading doorrijden. Dus dat er geen mogelijkheid is om de bevoorrading aan te nemen. En dan weet je dat ze of in de bevoorrading of net voor de bevoorrading... dat het koers is, zodat niemand de bevoorrading kan aannemen. Nog een positie die uh, heel opvallend is en niet was bepaald... is positie 2 in het algemeen klassement. Ja, dat is iets uh, waar je natuurlijk de laatste week naartoe gegroeid bent. We kwamen in de eerste Pyreneeën uh, kwamen we eigenlijk al een beetje uit het niets zeg maar, op de vierde plek te staan. Toen dus stonden we vierde en vijfde... Dus het was al een grote verrassing, niet alleen voor ons, maar voor iedereen, denk ik, die de, die de Tour volgt. De dag daarna werd bevestigd uh, wat we de dag tevoren gezien hebben. En uh, met uh, het toetje waar je dan meekrijgt, is eigenlijk dat Poerte ertussen uitvalt. Want op die zaterdag in, in de Pyrenee had iedereen al het idee dat plek 1 en 2 uh, voor de mannen van Sky waren. Vervolgens rijden de jongens een, uh, ja, een dijk van een tijdrit. Nou ja, dan gisteren heb je zo'n dag als gisteren die gewoon historisch is eigenlijk. Als je de reacties hoort en leest op Twitter allemaal, dan... Uh, en na die etappe als de stofwolken opgetrokken zijn, sta je gewoon twee en 5 in het klassement. Ja, en dan heb je vol verder de tussenuit gereden en direct de tegenstanders op minimale minuut gezet. Nou is Robert Geesink al eens een keer heel kort geëindigd in de top 10 van de Tour de France, een aantal jaar geleden. Maar twee, tweede plaats, is ongekend. Ik vraag me dan af met heel veel mensen, wat is er nou veranderd bij jullie? Nou ja, er is dus, dus eigenlijk de laatste jaren heel veel veranderd. Uh, sinds dat uh, Rabobank uh, de beslissing heeft genomen om te stoppen. Een uh, week voor de Tour uh, zijn we zelfs helemaal in het groen gegaan. Dus qua, uh, ook qua uitstraling zijn wij veranderd. Groen. Uh, ja, groen. Nieuw beginnen. <laughs> Weg van het keurslijf, denk ik ook wel eens. Ja, ik denk dat op zich is er niet... Bij Rabobank was het wat verlammend. Ja, maar eigenlijk is er op, op dat punt is er nog niet zo heel veel veranderd, denk ik. Buiten dat... Uh, dat we de weg die we vorig jaar al ingezet hadden om het anders te gaan doen, uh, dat is gewoon nu in een stroomversnelling gekomen. En doordat uh, er een hoop ja, ook vanuit de bank uh, dingen anders werden, dat we nu meer ons eigen team hadden, uh, word ja, wo wo wo je automatisch wat losser. En, uh, zijn jullie vrijer? Nou, ik denk wel dat we nu vrijer zijn dan wat we in het verleden waren. Niet meer zo hiërarchisch, van boven bepaald? Jullie bepalen het zelf? Nou ja, we kunnen nu als team, uh, hebben wij nu onze verantwoordingen. Dus niet dat, uh, dat België ons bepaalde dingen oplegt of zo. Zij, zij zijn sponsor. Op dit moment uh, zijn zij er denk ik heel blij mee met hetgeen uh, waarin ze nu ingestapt zijn. En uh, dat is voor ons gewoon uh, top. En ook voor, uh, voor het Nederlandse wuurrennen is dat gewoon super dat het, dat het zo gaat. En uh, ja, dan krijgen gewoon een boost uh, het wuurrennen in alle geledingen in, in Nederland. Nu moeten jullie met die tweede plek verder. Dat legt natuurlijk een zekere druk op. Maar gelet op wat ik zie aan die koppen, kunnen jullie dat aan? Nou ja, op dit moment uh, kijken we binnen de ploeg van dag tot dag. En uh, we moeten dit koesteren wat we hebben wat we hebben gedaan nu. Dat, dat geeft iedereen gewoon heel veel vertrouwen en heel veel vreugde. En, uh, ja, de moraal kan alleen maar beter worden. <laughs> nou ja, dat is wel. Maar dan kun je ook uh, zeg maar een beetje naast je schoenen gaan lopen en uh, gaan zweven. En uh, daar moeten wij voor waken dat we gewoon uh, zoals we begonnen zijn, dat we zo uh, door blijven werken. Dat we gewoon met twee voeten op de grond blijven staan. Dat zei ploegleider van Belkin Nico Verhoeven tegen Jeroen Wielaert. Gewoon met beide benen op de grond blijven staan, Gio. Is Mollen maar zo nuchter dat hij dat al kan? Ja, die is het prototype van een renner die inderdaad zich totaal niet gek laat maken door alle drukte om hem heen. Natuurlijk, op de eerste rustdag maakte hij wel duidelijk dat hij toch wel degelijk voelt dat er veel van hem verwacht wordt. Dat het allemaal anders is dan anders, want tot nu toe heeft hij het eigenlijk nooit echt gehoeven. Maar de druk, ja, het is een, het is een nuchtere jongen. Hij doet gewoon, hij laat zich de kop niet gek maken. En dat zie je toch ook wel aan de manier waarop hij hier in Frankrijk rondrijdt. Een beetje als de stille kracht in het peloton, maar wel een mannetje waarmee ze zo langzamerhand rekenen. Gaan maar zou die weten hoe bijvoorbeeld de kranten hier koppen? Het AD zegt uh, Nederland mag weer dromen van de gele trui. De Telegraaf zegt gaan voor geel. Uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Prachtig, zou hij dat ja. weten? En als je daarin meegaat, nou ja, eerlijk gezegd... Ben eens heel eerlijk, uh, na die etappe van gisteren ook. Als je erin meegaat, dan denk je gewoon heel simpel. Natuurlijk kan het. Waarom zou het niet kunnen? Waarom zou iemand anders wel, bij wijze van spreken, de Tour kunnen winnen... die nog achter uh, Mollema staat natuurlijk. Alberto komt dat door, heeft het al een paar keer bewezen. Maar voor Christopher Froome bijvoorbeeld... is het ook gewoon de eerste keer dat hij het moet waarmaken. Hè? Vorig jaar lekker in de schaduw van Bradley Wiggins. kon hij, Nou ja, Hij kon niet doen wat hij wilde, want uh, hij werd aan een keurslijf uh, vastgehouden. Maar toch uiteindelijk... Eigenlijk uh, kon hij wel uh, lekker laten zien hoe goed hij wel was. En uh, nu moet hij het allemaal gaan bewijzen. Dus waarom zou hij niet bezwijken onder de druk? En ja, waarom zou iemand als uh, Bouke Mollema niet uh, boven zichzelf uitstijgen? Wat hij tot nu toe in deze eerste twee weken eigenlijk al gedaan heeft. Dus inderdaad alles is mogelijk. Maar natuurlijk weten die jongens wat er allemaal geschreven wordt. Wat er allemaal gesproken wordt in Nederland. Tegenwoordig met die sociale media. Het is natuurlijk totaal anders dan in de tijden van Joop Zoetemelk 1980. Toen, uh, ja, toen ze de kranten bij wijze spreken. Nog een dag later pas onder ogen kregen. Ja, nou, er is wel echt iets veranderd. Hè? Als je kijkt naar uh, de Rabo-ploeg en nu Belkin-ploeg, waar zit volgens jou die belangrijkste verandering in? Nou, Nico Verhoeven die zei net iets moois van... Wij, de sponsor die laat ons gewoon lekker doen wat, we, wat wij willen doen. Waarvoor we zijn aangenomen. Wij zijn er hier voor de uh, sportieve kant van de zaak. En zij stoppen gewoon het geld erin. En, en ja, bemoeien zich eigenlijk niet met de manier waarop wij die ploeg leiden. Nee, niet meer heraardisch ook. Nee, en dat is in het verleden natuurlijk wel uh, gebeurd. Laten we eerlijk zijn. Rabobank uh, had natuurlijk een, een soort raad van toezicht die zich bemoeide met de ploeg. Er werd natuurlijk een man van de banken aangesteld als uh, de grote baas van de ploeg. Harold Knebel was dat. En ja, die sfeer die was vorig jaar en de jaren daarvoor toch totaal anders dan nu. Er was meer controle binnen die ploeg. Uh, ja, de mannen liepen wat meer uh, aan de leiband van, uh, van de sponsor dan uh, dat dat nu gebeurt. En uh, laten we eerlijk zijn, op de eerste rustdag kreeg ik ook wel het verhaal te horen. Ja, vorig jaar als wij in een vergelijkbare situatie hadden gezeten als nu... met twee mannen kort in het klassement... dan waren er honderd flessen champagne ontkurkt. Dan uh, was er, uh, waren er tientallen gasten vanuit Nederland door de bank uh, overgevlogen... Om het feestje mee te vieren. Maar als het even niet goed ging, konden we ons meteen gaan melden op het hoofdkantoor in Utrecht. Kijk, en dat, die sfeer die heb je nu totaal niet. Die Amerikanen met alle respect voor die Amerikanen maar die weten nog totaal niet wat er, aan, uh, wat er gebeurt in het wielrennen, hoe het eraan toe gaat. die kijken de ogen uit hier in dit uh, spektakel en die zijn al lang blij met alle aandacht die ze nu krijgen. Maar die vallen echt met de neus in de boter hè? Kun je wel zeggen hè? Kijk, als jij uh, 16 jaar lang uh, het Nederlandse wielrennen met heel veel geld hebt gesponsord, dan moet je ze toch ook de credits voor geven hoor, bij Rabobank. Uh, maar je hebt 16 jaar lang het Nederlandse wielrennen gesponsord... in de hoop dat er ooit eens een keer weer echt Nederlands toursucces komt. En natuurlijk, we hebben Erik Dekker gehad met uh, die drie etappen overwinningen in één Tour de France. We hebben natuurlijk meer etappe overwinningen gehad met Rabobank. Uh, we hebben natuurlijk Michael Bogert gehad, die redelijk kort in het klassement is geëindigd. Die een prachtige etappe ooit won aan La Plagne. Maar toch het echte succes in de Tour, dat, dat valt of staat met een hoge plek in het klassement. En, en dat zie je nu gebeuren met Bouke Mollema op die tweede plek... Nou barst het in één keer los. Nu praat iedereen weer over die tijd van Rooks en Teunissen en nog veel verder terug. En, en, en ja, dat hebben ze dus 16 jaar lang niet gehad. En dan is het best een beetje wrang. als je uh, in de herfst uit het wielrennen stapt. Omdat je denkt dat het wielrennen niet meer uh, schoon te krijgen is. En je ziet uh, ja, bijna drie kwart jaar later zie je ineens dat ze de, de, de straatstenen letterlijk eruit rijden in de Tour. Ja, dan uh, lijkt me dat vrij wrang voor die sponsor. Wie rijdt er vandaag uh, de straatstenen uit, uh, uit het parcours uh, Gio? Nou, ze proberen het. Het zijn 18 man. Uh, met daarbij een paar hele mooie namen. Marcus Burka, TJ van Garderen, Jan Bakerlands. Ooit gele trui dragen al in deze tour. Het lijkt zo lang geleden. Jens Vook natuurlijk. Uh, de Franse kampioen Vichaud zit erbij. Bielka 3 zit erbij. Ik kijk naar Andrew Talensky. Dat is trouwens een klein beetje de pech voor uh, deze kopgroep van 18 man. Andrew Telenski staat 17e in het algemeen klassement op 13 minuten en 11 seconden. Dat betekent dus dat ze die kopgroep absoluut geen vrijgeleide gaan geven. Albassini. Erbij. Simon Geske van de, de Nederlandse Argo Shimano formatie. Hij is de man voor dit werk. Dus hij heeft goed opgelet vanochtend en weet dat hij erbij moet zitten in zo'n ontsnapping. Nou, wie er niet bij zit, niemand van Van bijvoorbeeld. Dat is toch wel heel erg opmerkelijk. Terwijl Johnny Hogeland de allereerste was die demarreerde na de start. Maar hij werd meteen teruggepakt. Uh, er zit niemand bij van Lampre, niemand van Euskaltel. Dus wat zie je op dit moment? Aan kop van het peloton wordt met name door die twee ploegen: de Italiaanse ploeg van Lampre en die Spaanse ploeg. Van van Euskaltel gereden. Daar zit wel een mannetje van van Kanselij redelijk voor in. Onder andere Sergei Lagoutin zag ik net. Naast de gele trui rijden. Naast Christopher Froome. Op een van de eerste rijen in het peloton. En zij doen er alles aan om die voorsprong niet te laten oplopen. En eerlijk gezegd, het lukt ook nog hoor. Want het peloton is echt gejaagd. Nou niet door de wind in dit geval. Maar gejaagd in de achtervolging op, het op de kopgroep. 44 seconden is het nog maar. Het verschil tussen de kopgroep en het peloton. En ik kijk dan naar dat peloton. En dan zie ik inderdaad die mannen van Nico Verhoeven. Over die mannen rond Bauke Mollema en Dam allemaal heel attent, redelijk voorin zitten. Ze rijden niet mee in de achtervolging, maar ze zijn wel attent... want er kan ieder moment wat gebeuren in deze Tour. Dat weten we sinds gisteren ook weer. Ja, en dan misschien wordt dit dus bijgehaald... en dan uh, moet Vakantse toch echt bij de volgende jump zitten, zou je zeggen? Ja, ze zullen een keer moeten, want laten we eerlijk zijn... als je iedere dag in de ontsnapping zit en op het moment supreme dat iedereen er eigenlijk rekening mee houdt van... oké, okay, hier heeft een ontsnapping echt kans om tot de finish te rijken. We weten dat ze op zoek zijn naar een uh, nieuwe sponsor. Ze weten dat ze in beeld moeten rijden. Ja, dan moet je er gewoon bij zitten. En uh, ja, dat, kan niet alleen, dat kunnen niet alleen de renners zich aanrekenen natuurlijk. Hè, die moeten trappen, die moeten fietsen al zei Vier Vierhouten zelfs nog na afloop van de etappe... dat hij heel kwaad was op die renners. En dat hij eigenlijk het liefst had dat hij nog een rugnummer mocht uh, opspelden. Dan ja. zou hij het zelf wel even doen. Maar aan de andere kant, je moet als ploegleider ook je verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt dan ook voor die ploeg. Gewoon zorgen dat er een renner bij zit. Uh, dan sla je maar een keer extra hard met je hand op het portier van de auto. Of uh, je commandeert je renners maar naar voren. Maar je moet gewoon scherp zijn op dit soort momenten. En eerlijk gezegd, ze zijn het niet op dit moment. Nee. Nou, misschien zitten ze bij de volgende jump voorsprong Hoeveel Voorsprong, was het, zei je? alweer na nou, 47 seconden zo'n beetje okay. hetzelfde. En dik 100 kilometer nog 108,9 kilometer tot aan de finish in Lyon.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 This ain't a love song van Scouting for Girls. De beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Mewsen... zijn nog steeds in blakende topvorm. Na het behalen van de wereldtitel vorige week in Polen... plaatste het Nederlands duo zich bij het Grand slam toernooi in gestaat voor de halve finales. Brouwer en Mewsen versloegen de Amerikanen Phil Dolholzer... en Sean Rosenthal in twee sets. In Luzern vaart de top van de wereld bij de finales van de wereldbeker. Vandaag de halve finales met een aantal Nederlandse boten. Ragnar Niemeyer, jij bent op de beroemde Roodzee. Wie gaat er straks van start? Ja, wat aardig is om, uh, om naar te kijken, is uh, de mannen vier zonder stuur. Sinds een aantal weken mogen zij zich uh, vanuit Spanje, Sevilla, daar was het... Uh, ze mogen zich Europees kampioen noemen. Dus dat is een boot die gaat over een uh, minuutje of wat uh, ja, start aan de halve finale. We weten al dat in principe Amerika, Italië en Australië doorgaan als ik het goed zie. Want dit is de race, de halve finale, de andere die zojuist uh, finished. En Nederland heeft dus uh, de eer hoog te houden. Leuke boot met Boas ik Michiel Versluij ...Kai Hendricks en Robert Lucke. Hij ontbrak nog in Londen in deze boot op de afgelopen Olympische Spelen... ...maar hij heeft uh, zich aangesloten bij, uh, bij het team. En uh, ja, dat is een succesvolle boot. Een boot met uh, potentie ook. Het is vandaag de dag op deze Godenzee. Zo wordt het uh, vaak genoemd hier in uh, Loetzee vanwege Eigenlijk het uh, pertinent ontbreken van wind. De omstandigheden zijn hier eerlijk en goed... Het is de dag van de halve finales. Ook wat herkansingen. Dat gold uh, bijvoorbeeld ook uh, voor uh, de vrouwen 2 zonder. Die het uh, goed deed. De boot met uh, Olivia van Rooyen en uh, Ellen Hogewerf. Goed gedaan. Gecoacht door Kirsten van de Kolk. Wat, uh, wat uit de toon viel was uh, Mitchell Steeman met soort Hamburger. Hamburger, bekende naam voor in de Holland 8. Maar uh, geblesseerd geraakt. Eigenlijk ingevallen voor uh, Rogier Blink. Die wel het WK dan weer gaat varen. Dat viel wat uit de toon. En voor de rest zijn er eigenlijk allemaal finale plaatsen geboekt. Tot nu. Toe. Wat staat er dan nog meer op het programma? Nou, om 4 over 4. De mannen 8, dat is een herkansing. Zes boten zoals altijd in het water. En de eerste vier, daar zal Nederland toch wel bij horen zou je denken, gaan zich plaatsen voor de finale. Het zijn de wereldbekerfinales, dat klinkt goed, maar het is toch ook vooral een wedstrijd richting het wereldkampioenschap over anderhalve maand in Zuid-Korea. Maar het is ook tegelijkertijd de wedstrijd waarbij dit jaar voor het eerst iedereen uit de hele wereld bij elkaar is om zijn kunsten te Tonen. Daar is dit water uitstekend voor. En daarvoor heeft deze wedstrijd genoeg reputatie, genoeg naam en faam. Loetzerren, daar moet je bij zijn. De Mannen 4 inmiddels in het water gestart in baan 4. Nou, het gaat wat lang duren, lijkt me om de volledige zes minuten mee te nemen. Maar ik praat je graag straks even bij over wat er van de mannen van hun race is, is terechtgekomen. Negen halve finale plaatsen waren er voor vandaag. En alleen Hamburger en Steeman ze hebben moeten afhaken in de Mannen. Twee zonder. Maar goed, daar ontbreekt dus Rogier Blink vanwege een blessure. En de conclusie mag voorlopig zijn, halverwege het middagprogramma, dat het goed gaat met de Nederlandse equipeer. Een etappe voor avonturiers, komen de 18 weg, Rio. Nou, echt wegkomen doen ze nog steeds niet. Maar de voorsprong loopt wel weer iets op. Het zijn maar 7 seconden van 47 naar 54. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat er hard wordt gewerkt daar op kop. Maar aan de kop van het peloton wordt er ook hard gereden. En, maar daar is het alleen maar de Euskaltelploeg. Die oranje formatie uit Baskeland. Die dus niemand in deze kopgroep heeft. En daar heeft de ploegleider waarschijnlijk in de oortjes geschreeuwd. En nou rijden allemaal totdat jullie erbij neervallen. Uh, zie het maar als een soort straftraining. Jullie zorgen maar dat jullie dit groepje weer bijhalen. En dan maar weer eens even aanvallen. Want die basken, ja, uiteraard willen ze zich ook op dit terrein laten zien. Maar dan verwacht je toch eigenlijk wel steun van de ploegen... die niet vertegenwoordigd zijn in de kopgroep. Onder andere Vakant Maar die bemoeien zich absoluut niet met het achtervolgende werk. Dus vraag je je af waar zij dan mee bezig zijn. Ja, daar zie ik Johnny naar voren schuiven. Johnny Hogeland. Toevallig zijn we nu bezig in een lichtstijgend stukje. En dan zie je in één keer dat rood-wit-blauw van Johnny Hogeland naar voren schuiven. ...in het peloton met zijn linker elleboog nog steeds in het verband. De Nederlandse kampioen met een man van FDG erachter. En dan een mannetje van Euskaltel. En Hogeland die zich nu dan voor het eerst gaat bemoeien met de achtervolging. In ieder geval is dit een goed teken. Van DCM gaat zich bemoeien met de achtervolging. En dat betekent dat die voorsprong van die 18 man... ...ja, mogelijk wat terug gaat lopen. De 18, nog één keer dan maar. Want we noemen ze er één keer Lars Bak, Marcus Burka, TJ Garderen, ...Jan Bakerlands, Jens Vogt, Cyril Gauthier... Biel Pavel Emmanuel Erviti, Joaquin Rogas, Garcia. Dan hebben we Matteo Trentin, Andrew Telenski, Michael Albassini, Simon Geske en Julien Simon. Heeft u ze één keer allemaal gehoord? Mocht de winnaar uit dit groepje komen, hebben we in ieder geval heel vroeg vanmiddag <totstuken> de winnaar al genoemd. <totstuken> Waren we er nu wel heel vroeg bij. Dankjewel, Gio. Tot zo. <totstuken> dit is Radio 1. Het is bijna half drie het NOS Journaal met Mark Visser. Bij een groot busongeluk in Moskou zijn er zeker veertien mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen zijn gewond, hoeveel precies is nog niet duidelijk. Een vrachtwagen die beladen was met grind draaide de weg op en botste toen vol op de zijkant van de bus. Op foto's is te zien dat de zijkant van de bus bijna helemaal weg is. Op het zandpad in Utrecht is de Marseille bezig met een actie tegen mensenhandel. Alle prostitutieboten worden doorzocht en aanwezige prostituees ondervraagd. Er zijn twee Bulgaren aangehouden op verdenking van mensenhandel.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 En in Nederland staat maar één korte file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Bunschoten, twee kilometer. Sportradio NOS de Tour, Radio Tour de France, okay. Ja, Ragnar Niemeijer, je had me beloofd dat je me zou bijpraten over de halve finale mannen 4 zonder. Op de Roodzee. mooie ploeg. Ja, het is een mooie ploeg. Zonder over grote omstandigheden. De laatste 500 meter van deze race. En Nederland lag eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd vooraan. Maar zojuist het 1500 meterpunt gepasseerd. En Nederland ligt opeens op de derde plek. Weliswaar twee tienden achter Wit-Rusland. Dan Duitsland en dan Nederland. Dat is het podium. En een seconde of nou 1 minuut 30 wel. Of 1 minuut 3 tiende voorsprong voor Nederland op Kroatië. Dat zou genoeg moeten zijn voor deze Nederlandse boot. Want de eerste drie ...gaan verder richting de finale van morgen. Nederland ligt er goed bij, strijdt toch weer om de eerste plaats... ...en is niet van plan om zich te gaan laten kennen. We weten al dat in dit veld Amerika, Italië en Australië door zijn. Een mooi gevecht. Nederland ligt momenteel op de tweede plaats... ...en vecht het uit met de boot die in de baan drie zit. Dat zijn de Kroaten. Nederland gaat er voorbij. En het zijn de Nederlanders die toch gaan winnen... Want Wit-Rusland wordt gepasseerd in de laatste meters. En dan gaat het nog even om de eindtijd van Nederland. Dat in ieder geval zeker is van een finale plaats. Dat was toch ook wel waarop gerekend werd. De tijd 5-54-86. Dat is niet zo snel als de Amerikanen. Maar wel een eerste plaats in deze halve finale. Goed resultaat. Het gaat zoals gezegd dus goed met de Nederlandse ploeg hier bij de wereldbekerfinales in Lucerne Troje. artiest van vandaag, Dalida. Uh, Buenas noches, mi amor, komt vast nog voorbij, maar dit was Jat André. Ja, komen die 18 weg? Krijgen ze ruimte, Gio? We dachten heel lang van niet, omdat het peloton maar bleef rijden. Vooral door die oranje formatie van Euskaltel, die er achteraan bleef gas geven. Omdat ze niemand in de kopgroep hadden. Johnny Hogeland die zich er zelfs nog even mee ging bemoeien. Maar in één keer, echt van het een op het andere moment, is het afgelopen met de achtervolging. De renners van Sky reden op kop, maakten een gebaar. Nicky Terpstra kwam er ook even naast rijden. En die maakte even een gebaar met zijn hand van jongens, kom op, we doen het rustig aan. We hebben gisteren hard genoeg gereden en nu zijn het vooral de mannen... Van ...van Sky die het tempo bepalen. Maar dat gaat echt niet hard. Die hebben gisteren genoeg geleden... ...natuurlijk in die achtervolging in deze waaierkoers. Die geweldige koep van gisteren... ...van Alberto Contador en zijn ploegmaats... ...en natuurlijk ook van Bauke Mollema en Laurens ten Dam. Dus vinden ze het al lang best bij Sky... ...dat het tempo nu even kan zakken. Dat de gele truidrager daar even rustig in het midden van de peloton kan zitten. En laten ze de kopgroep wegrijden. Laatst gemeten voorsprong, 2 minuten en 15 seconden. Inmiddels onder de 100 kilometer verwijderd... ...van de finish in Lyon. Lyon ooit in de allereerste Tour in 1903. Toch uh, de finishplaats van een hele lange etappe van de eerste Tour-etappe ooit. Die was 467 kilometer lang. Stel je voor, gewonnen door Maurice Garin, latere toerwinnaar. Hij won toen die allereerste etappe naar Lyon. Nou, zolang hoeven ze vandaag gelukkig niet te rijden. Vandaag is het een stuk korter onder de 100 kilometer, dus ze was... Ja, het gaat uh, rap vandaag en inderdaad niet zo'n hele lange etappe zoals toen, gelukkig. Want uh, dan uh, krijgen wij ook wat zitvlees op de motor, zullen we maar zeggen. Het uh, is tijd om te eten en dat doen ze, hoe toepasselijk, in Mars. Of op Mars, moet je misschien wel zeggen. Kun je natuurlijk de grap maken. Veel Marsmannetjes die daar uh, links en rechts van de weg stonden. Ik heb even nog opgelet, maar ik zag er niet zo heel veel verkleed, hoor. Daar uh, in dat uh, mooie plaatsje, niet ver van uh, de tweede beklimming van de dag trouwens. De Corte de la Croix Couverte. Ook weer een klimmetje van de vierde categorie. En het uh, zal uh, menigeen in de kopgroep, maar ook daarachter... Uh, wel plezieren dat het uh, tempo een beetje naar beneden aan het gaan is. Want dan heb je in ieder geval even de tijd om uh, de etenszakjes rustig aan te pakken. En vooral ook uit te pakken. En de voeding en de drankjes tot je te nemen. Want het is toch wel een dag dat je weer goed erop moet letten om uh, te eten en te drinken. Het is lekker warm, aangenaam koersweertje. Zo rond de 5, 6, 27 graden, denk ik, in het gebied uh, waar we nu rijden... En voor de anti-liefhebbers, de waaierhaters... nou, vandaag staat er zeker in het gebied waar we nu rijden... staat er weinig wind. Wel heel veel publiek, heel veel Nederlanders ook al langs de kant van de weg gezien. En je kan merken, je kunt merken dat de Tour echt leeft nu. Mollema uh, nog een plaats is gestegen, op de tweede plaats staat. Tendam ook zo goed staat, want we hebben al veel spandoeken van Mollema en Tendam gezien. Zij zitten in het peloton, peloton dat het dus nu een beetje laat lopen. En de kopgroep van uh, 18 heeft al twee minuten... En 15 seconden voorsprong. Voor de la radio dus En ik echt een beetje tranen in Zo gaaf is dat En dan kan ik alleen maar zeggen Dat de rillingen nog over mijn rug lopen Radio's. En l'été se passera bien Dites-moi d'où il vient Enfin je saurai où je vais Maman dit que lorsqu'on cherche bien On finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais très loin Qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien Bien mieux qu'être mal accompagné Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Un ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey où papa où où papa où Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on y croira plus Un jour l'autre on saura tous paves d'un jour à l'autre on aura disparu Serons-nous détestables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 Dis-moi où tu gebeuren. Het ça doit iets au moins moet fois que j'ai Compté mes doigts va hey. pas België, stroma, papa hoeté. Welkom Kees, leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk om er te zijn. En vooral na de etappe van gisteren, zo fantastisch. Ik, ik zat er gezellig met de hele redactie. Zaten wij met een boog om de tv heen. Ja, en daarom, het was zo'n heerlijke dag. Ik, ik, ik heb zoiets, met de tweets moeten we er ook eventjes naar terugkijken. Jurgen? Hoeveel verdient de derde renner van het één klassement? Ah, nee, die, uh, uh, dat is hem niet... Ik vraag even of die straks weer op zijn plek gezet kan worden. In ieder geval, uh, Mollema, die staat uh, sinds uh, gisteren tweede. En uh, die heeft ook nog eens tijd goed gemaakt op Froome. En uh, dat dan vooral uh, door uh, Contador. En uh, uh, Maarten Ducro, die zegt, ja, dan, dan ben je op zich als, als een Contador zijnde... Ben je dan eigenlijk ook wel een fantastische koekenbakker? Radio Tour de France Terug, bleek. Daar is Jurgen! Daar is Jurgen, <lacht> ja, kijk. Dankjewel, Jurgen. Um, maar we waren dus al bij Maarten de Grody, Dus komt dus door een fantastische koekenbakker vindt. Dit is een koekje van een Spaans deeg... waar de mannen geen brood van lusten. Precies, maar wij geven niet om die Spaanse kaakjes. Nee, wij genoten het beste van de Groningse poets van Mollema, die die Valverde heeft gebakken. En uh, ja, die kansenklasse nu wel vergeten. Dus veel tweets van de Belkin Renners daarover. Bokemollema Mollema zegt: Wat een dag. Bedankt, jongens. Fantastisch teamwork. Bram Tanking zegt: Wat een dag. Hier hebben we het al een aantal dagen over gehad. Superplan en klasse teamwork. En met zulke kopmannen om het nog eens af te maken. En Lars Boom zegt... Heerlijke dag, wat een heerlijke wind. En fantastisch koersen met deze acht ploeggenoten. Daartegenover staan natuurlijk uh, de Movistar-renners van Valverde. En die zijn, nou ja, een beetje pissig. Uh, zo zegt um, André uh, Adamor, die tweet... Een zwarte bladzijde, maar dit was een gerichte aanval. We zijn nu in oorlog... En José Joaquín Rogas, die is wat milder. Hij zegt, grote kampioenen zijn anders dan anderen... en wij hebben de grootste kampioen van allen. Valverde. Ik denk, ja, groot kampioen, 19e in het klassement volgens mij. Dan ben je niet meer echt zo'n groot kampioen. Um, Christopher Froome, die tweet ook nog eventjes. Hij uh, zegt, niks wat een beetje rust, wat herstel... En, en de beste soigneur van de wereld niet kan maken. Hij tweet er een foto bij dat hij gemasseerd wordt. Die zie je nu op de webcam uh, www.radio1.nl. Dan nog naar de hashtag Mollemania, die gaat echt helemaal uh, kapot eigenlijk op Twitter, uh, staat helemaal bovenaan, omdat wij zo trots zijn op onze bouken. Edward van Are, die tweet, ben benieuwd hoeveel bouken er, boukes er in het voorjaar van 2014 geboren worden. Jeroen Arts zegt, als ik Mollema was, zou ik vandaag langs Vroom fietsen en zeggen, best een windje vandaag hè Chris. Een beetje psychologische oorlogsvoering, nou, ik hoop dat het werkt, gisteren deed het het. En Bertjan Luikje die tweet... Waarom brengt, een band, uh, waarom brengt er geen band met de naam Bouken en de Mollema's... een nieuwe tourhit uit? Moet een succes worden. Anita Maas zegt zelfs Johan Derksen is positief. Nou, dan moet het een fantastische etappe zijn. En um, in het peloton, Ed in het peloton, die is nog iets opvallends opgevallen. Die is naar de website van Sky gegaan. En daar staat dat Mollema een Movistar-renner is... Dus ik denk, nou, ze zijn dus echt niet op een maand letten. Gisteren al vroem niet, die niet wist waar hij was. En ze weten ook niet in welke ploeg die zit. Maar ja, ik denk, let gewoon op die, die emmetjes van Movistar op de shirtjes. En dan kan Bouke gewoon rustig wegfietsen. Nog even een laatste dingetje. Mollema die heeft gisteren twee belangrijke wedstrijden gehad. Hij heeft namelijk uh, voor het Belgische bielerprogramma Vive le Velo... een quizje gedaan tegen zijn kamergenoot Sep van Marken. En de verliezer die moet zijn snor laten staan tot de rustdag... Even luisteren. Kijk even of ik hem heb. Hoeveel verdient de derde renner van het klassement van de Tour? 100.000? Kijk. <laughs> ja. Welke bocht is de Nederlandse bocht van... 7. Op de En wanneer ben ik geboren en waar? Verloren. <laughs> 26 november, 86, Groningen. Dus als je Sepp met een, een dikke snor à la berry van Arlen 1988 <laughs> ziet fietsen, weet je waardoor het komt. En ik zal het linkje van het quizje, want hij is nog een stuk langer, zal ik even tweeten op Kees Heel leuk om terug te kijken. Weer een snor in het peloton. Yes! Yes! <laughs> Dankjewel, Kees. Ja, Gio Lippens, het gaat er steeds meer naar uitzien dat je maar beter bij die 18 kan zitten. Ja, zeker. En uh, dat wisten deze mannen ook. Terwijl we nu kijken naar Jan Bakerlands, die als eerste boven komt op het colletje van de vierde categorie. Jan Bakerlands dus de winnaar van de etappe naar Ajaccio op Corsica. Gele trui dragen toen ook. Hier pakt hij een puntje voor het bergklassement. Simon Geske trouwens, die kwam als eerste boven op de eerste coat van vandaag. De coat de Marsigny. Ook die heeft één puntje. En heeft nu net zoveel punten als lieve Westra om maar eens een Nederlander te noemen in het bergklassement. Pierre Rolland, de drager van de bolletjes die maakt zich daar absoluut niet druk om, want die staat dik, dik, dik bovenaan in dat bergklassement. En de echte punten zijn natuurlijk morgen te verdienen met die aankomst op de Mont Ventoux en natuurlijk de hele volgende week met die etappe in de Alpen. Als ik kijk naar het peloton dan zie ik dat de kop van het peloton voornamelijk blauw-zwart gekleurd is. Dan weet u het wel, dat zijn de ploegmaats van de gele truidrager. Dat zijn de ploeg maats van Christopher Froome. Die rijden daarvoor aan terwijl ik Tom Lezer achteraan zie rijden. Die heeft gisteren ook een aardig jasje uitgedaan in dat werk op kop van dat eerste peloton in die waaier. Die heeft hard gewerkt gisteren. Hij mag dus vandaag een beetje rustig achterin zitten. Misschien dat hij nog wel eventjes richting de ploegleiderswagen gaat om een bidonnetje te halen voor een van de kopmannen van zijn ploeg. Nee, het peloton maakt zich absoluut niet druk op dit moment. Die zijn inmiddels ook begonnen aan de beklimming van die Côte de La Croix couverte, terwijl het overdekte Kruis, maar die, daar zijn ze nog lang niet boven. Daar komen ze straks overheen. En we hebben ook nog iets over het gemiddelde. Gemiddeld over de eerste twee uur. 47,9 kilometer per uur hebben ze gereden. Dat is behoorlijk hard. Maar dat zal in het derde uur toch beduidend gaan zakken. 91,3 kilometer nog. 2 minuten en 37 is het verschil. Dat zal voorlopig nog wel even zo blijven zoals... Het is een uh, snelle dag in uh, deze toeretappe. En uh, hier komt uh, de kopgroep is een beetje langs ons gereden in de afdaling met uh, Simon. Julien Simon van Soyasson, die even ietsje ervoor rijdt. Lars Bak, die uh, zit dan in uh, tweede positie met de handen op het midden van het stuur. En dan helemaal zo naar voren gebogen. Want het gaat toch best wel behoorlijk naar beneden hoor. Na die uh, tweede beklimming de Côte de la Croix Couverte. En we zagen het uh, rood-wit-blauw helemaal achterin. Maar ja, dan wel het Frans uh, rood-wit-blauw. De trui van de Franse kampioen. En dus niet de uh, Franse kampioen Arthur Fichot. voor de duidelijkheid. En dus niet Johnny Hogeland. En ze zullen bij Vakantselij DCM wel een beetje balen. Je hebt het ook al gememoreerd Gio. Dat ze niet aanwezig zijn in deze kopgroep. En ook niet dus nadat een aantal mannen naar die eerste kopgroep uh, toesprong. En er zullen, zullen wel wat harder woorden vallen. Kopgroep dus bezig aan die afdaling van de Cortella qua couverte. Beklimming was ook mooi. Heel veel publiek. Stond echt vier vijf rijden dicht. Op sommige plaatsen. En dan kreeg je al wel weer een beetje dat berggevoel. Al wel weer een beetje dat gevoel dat we de komende dagen langzaam en zeker zullen gaan krijgen. Als we de Alpen gaan inrijden. Morgen natuurlijk nog niet echt. Dan is het een Mol van Toe, de vooralp, Maar daarna dan gaat het los in de laatste Tourweek. Maar je merkt toch dat uh, het uh, allemaal wat meer begint, nog meer begint te leven. De kopgroep rijdt Cours La Lavier in. Betekent dat de kopgroep 100,5 kilometer heeft afgelegd. 90,5 kilometer nog te gaan voor deze kopgroep zonder Nederlanders. It ain't what you do, it's the way that you do it. Bananarama, en die was ik vergeten, samen met Fun Boy 3 Het is een uh, dag, zou je zeggen, die op het lijf geschreven is uh, van Johnny Hogerland. Een dag voor aanvallers. Alleen, de dag van gisteren was echt slopend. Ook voor de Nederlands kampioen. Nou, gisteren was een regelrechte hel. <laughs> en, uh, <tieft> maar ja, dat is altijd in zo'n etappe als je niet goed bent, maar... Uh, ja, ik hoop vandaag uh, dat het beter is in ieder geval dan gisteren. Want als het zo is als gisteren, dan hoef ik niet veel te proberen. Ja, want je bent niet goed? gisteren ah, was ik in ieder geval heel slecht. Dus. En hoe ga je dan nu erin? Want ik bedoel, er zal erin gevlogen worden. En de, ja, er zullen een hoop mensen willen ontsnappen, want die ruiken kansen. Ja, hoe ga je daar dan bij zitten? Well, iedereen heeft afgezien gisteren, dus uh, het zal voor iedereen hetzelfde zijn. De ene dag is de andere dag niet. dus uh, nee, Ik heb er wel moed op, alleen... Uh, ja, het zal niet makkelijk zijn, want net wat je zegt, er zullen er veel mee willen zitten. Johnny Hogerland in gesprek met Hankok. Ja, dat is het dus. Hij heeft gisteren gewoon heel erg afgezien, Gio. Ja, dus vandaag niet erbij. Die poging meteen na de start. Ja, die kan alleen maar lukken als de peloton erachter niet vol rijdt. En dat deze op dat moment nog wel duizelingwekkende snelheden... meteen na het vallen van de vlag. En nu pas valt het eigenlijk stil. Maar ja, op het moment dat ik dat zeg... zie ik toch alweer een langgerekt peloton... onder aanvoering van de mannen van Sky. Met Christopher Froome die nog eventjes iets drinkt uit zijn bidon. Goed blijven eten, goed blijven drinken... is natuurlijk belangrijk in zo'n lange of korte warme etappe. Maar wel met vele hindernissen... Want we hebben zeven klimmetjes vandaag. We gaan zo meteen alweer naar de volgende toe. We hebben er dus twee gehad. Eentje kwam Geske als eerste boven de tweede Bakelands. En straks krijgen we dan de, de Tizi le boer op kilometer 113 van het parcours. Maar eerst krijgen we nog een sprintje. Een sprintje dat alleen maar interessant is voor de mannen in de kopgroep. Want alleen de eerste 15 plekken krijgen punten voor de groene trui. Dus hoeven ze in het peloton ook totaal niet nerveus te zijn voor die supersprint. Zoals dat bijna dagelijks gebeurt. En zien we we Dus ook een peloton dat relatief rustig aan het eten is. We zien ook nog wat mannen van Shimano daarvoor in zitten. We zien ook Tony Martin, de wereldkampioen tijdrijder zitten. De bolletjesstruik komt zelfs even naar voren. Ja, die mannen die rijden gewoon allemaal attent mee. Maar ze weten dat ze niet echt heel diep in de beugel hoeven te gaan. Om op dit moment al het gat dicht te rijden. Het zou zomaar kunnen zijn dat ze wachten tot in de volle finale. Om uiteindelijk dat gat naar die kopgroep dicht te rijden. Maar aan de andere kant denk ik 18 man weg. Met deze kleppers erbij die erin zitten. Die zouden gewoon wel eens weg kunnen blijven. Nog 84,6 kilometer voorsprong van de 18, 2 minuten en 50 seconden. Wij gaan het allemaal blijven volgen in het volgende uur van Radiotour. Dan kunnen we ook kijken of Johnny Hoogland misschien toch nog iets kan zoeken. Ook contact met ploegleider van Vakansolei Solij Aard Vierhouten. Misschien weet hij hoe het met Johnny gaat, hoe hij zich voelt... en of we nog iets kunnen verwachten van hem. Straks dus, in het tweede uur van Radio Tour de France. A bientôt. A bientôt, avec Radio Tour de France. Radio 1 presenteert... volgende week zondagnacht tussen 12 en 6... KRO's Nacht van de Filmmuziek. Met de top 40 van de beste soundtracks aller tijden. Vier uur lang...